Vijf uur, die het eerst Teertstra met het NOS-journaal. Nederland is tussen 1946 en 1968 afgeluisterd door de Verenigde Staten. Blijkt uit een document van klokkenluider Edward Snowden... meldt NRC Handelsblad dat het stuk heeft ingezien. Of het afluisteren daarna is opgehouden, blijkt niet uit het document. De NSA wilde het afluisteren verborgen houden... om de relatie met Nederland niet in gevaar te brengen. Ook andere landen als Duitsland, Frankrijk en België... zijn tussen 46 en 68 door de dienst afgeluisterd. De NRC werkte ook samen met Nederland. De dienst deelde exclusieve informatie over Afghanistan... met de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst MIVD. De MIVD kreeg toegang tot de informatie... toen de Nederlandse militairen in Oerosgan actief waren, schrijft NRC Handelsblad. Toen de Nederlandse missie eindigde, hield de informatiestroom op... Ook op andere terreinen werkte de NNC samen met Nederlandse diensten. Zo legden de Amerikanen een miljoen euro op tafel... toen voor een gezamenlijke operatie een heel pan moest worden gekocht. Het monumentale pand deed dienst als observatiepost. In Strijen, vlakbij Dordrecht, woedt een grote brand in een meubelwinkel. De vlammen slaan uit het pand en de dikke rookwolken... zijn in de wijde omgeving te zien. Vijf huizen in de buurt zijn vanwege de warmte ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden... Hoe de brand in de meubelwinkel is ontstaan is niet duidelijk. In Mexico is een massagraf gevonden met zeker 33 lijken. Waarschijnlijk zijn het slachtoffers van geweld tussen drugsbendes. Op de lichamen zijn sporen van martelingen te zien. De Mexicaanse justitie kwam het graf op het spoor door verklaringen van corrupte politieagenten die banden hadden met de bendes. Zij vertelden dat in het gebied lijken werden gedumpt. Het weer, het is bijna overal droog, maar wel bewolkt. Het is 3 graden aan zee. In het binnenland kan het licht vriezen. Overdag vooral in het noorden zon. Er staat een matige wind en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Frank Jochemsen. Even na vijven, eh, nog ruim twee uur, is dit VPRO's woord. Welkom of welkom terug, als je net inschakelt live vanuit Hilversum. Vanuit de Radio 1 Studio, waar het eh, lekker rustig is. Dan zit ik met Ans Beentjes, techniek en Remy, die de regie op zich neemt. Um, we, we hebben de spelonken van uh, de Nederlandse omroepers eventjes omver gegooid. Dat doen we hier elke week in Woord op Radio 1 bij de VPRO. Je kan mailen trouwens via woord.vpro.nl. En ik zit ook op Twitter. Uh, Frank Jochemsen heet ik daar. Dan kan je je altijd ertegen uh, aan bemoeien. Of ergens wat van vinden natuurlijk. Uh, vannacht zitten we enthousiast te knutselen, te vogelen en te pielen. Houd je touwtje is het thema nog tot zeven uur. Met af en toe verbazingwekkend resultaat. Zoals bijvoorbeeld de knoophechter en de vacuümtrekker. Hoe komen ze erop, hè? Bestaan ze eigenlijk nog? De Willy wortels die jarenlang in hun eentje zitten te broeden... op dat ene waanzinnige idee. Hedendaagse uitvinders zijn eigenlijk eerder innovators te noemen. Uh, mensen die een nieuwe draai geven aan een oud idee, zou ik maar zeggen. Hele gewone mensen met verrassende inzichten waarvan ook u denkt dat ik daar niet zelf opgekomen ben. Verslaggever Nathan Plas begaf zich in 1999 voor de NCFV-radio... in de wereld van octrooien, patenten en experimenten. Hij ging op zoek naar uitvinders van gisteren en van vandaag. Hallo, het is de 1 Hallo, ik kom binnen. Dit is dus... Uh... Het uitvinderscentrum van mij. Ah. Hier links zie je het kantoortje waar ik dus uh, op mijn ideeën zit te broeden. Dit is de werkkamer. Het is uh, niet echt een, wat je misschien verwacht had met allerlei uh, apparatuur en uh, borrelende glaasjes. Het is meer een uh, kantoortje met een computer, een fax en een, een telefoon. Keurig bureau. Maar mijn uitvindingen die zijn zo simpel... Dat, vandaar dat ik dus niet allerlei ingewikkelde apparatuur nodig heb... om mijn vindingen te maken. De meeste vindingen die ik heb, die haal ik uit mijn broekzak. Zo klein zijn ze. De Knoophechter. De nieuwste vondst van de jonge uitvinder Nico van Oerst. Daar ga zitten. Hier ligt hij op tafel. Ja, het is... Zo klein. Het is een, een stevige draad van 15 centimeter lang. Aan de beide uiteinden een plastic naald. En die steek je zo door de knoop, door de stof. En aan de achterkant leg je twee knoopjes. Je knipt die naaltjes eraf en hij zit vast. Dus in 10 seconden zit je knoop er weer aan. En... Dat vind ik wel zo eenvoudig dat ik, dat ik het haast al niet zou verzinnen. Nou, ik dacht ook gelijk, uh, toen ik het bedacht had, dat bestaat natuurlijk al lang. Dus ik heb in octroi literatuur gezocht naar uh, octrooi op dit gebied. Maar het blijkt nog niet te bestaan. Dus blijkbaar, met al onze technologische ontwikkelingen... Uh, is het toch nog wat simpels te bedenken. Ik zie hier een zakje met allemaal naaldjes en draadjes. Ik heb, toen ik, eigenlijk het idee kwam eigenlijk in me op toen ik een overhemd had gekort. En uh, daar hing die knoop al half los. En je trekt dan het draadje en dan ligt eraf. En dan denk je, gadverdari, ik moet er weer een knoop aanzetten. Ik heb veel gereisd en ik vond het altijd erg onhandig. En ze vallen altijd op ongelegen momenten eraf. En daar heb je natuurlijk te, uh, geen zin meer in. Zeker tegenwoordig niet dat mensen allemaal druk bezig zijn. Dus toen ging het lampje branden van ik moet iets verzinnen... waarmee je gewoon in een paar seconden een knoop kan aanzetten. Ging het lampje daadwerkelijk branden? Ja, ik had gelijk het gevoel van, uh, dat ik ook een soort grootste uitvinding had gedaan. Dat ik, ik had gelijk het gevoel van uh, ja, dit is een goede uitvinding. Ik denk wel dat hier mensen op zitten te wachten... Ja, en het kost natuurlijk ook niet zoveel. Kijk, je moet niet voor, voor 20 gul iets in de winkel leggen waarmee je knop kan aanzetten. Maar hier praat je over nou 3,95 voor een zakje, misschien 4,95 voor acht stuks. En kun jij van jouw vindingen leven? Ja, ik, ik leef er al drie jaar van. En um, ik heb dus een goede slag geslagen. In eerste instantie met de flipperbouwblokjes. En ik ben dus nu met die knoophechter bezig. En uh, nou, ik heb uh, de machine die draait nu volle toeren. We draaien 24 uur per dag allemaal knoophechters in alle kleuren. <laughs> dat je droom is uitvinden dat je straks een keer in het vliegtuig zit en iemand naast je zit een knoop aan te zetten met jouw uh, knoophechter. <laughs> ja. Maar was je vroeger goed in wiskunde? Ja, ik probeer te zoeken ja. naar een soort... hoe kun je uitvinders in de dop nou herkennen? Ja. Hadden jullie een bril en warrig haar? Nou, ik was zeker aan het klussen... maar ik was meer aan het slopen dan aan het maken. Dus er oude radio's uit elkaar halen... maar dat kreeg ik dan nooit bij elkaar. Maar het gevoel voor techniek en interesse... in hoe zitten dingen in elkaar, hoe werken dingen... dat zit er wel in. Ik heb overigens ook techniek gestudeerd... maar ik ben denk ik wel regelmatig... wat je dan ook wel als cliché hebt verstrooid... En dat, dat be, be, besef ik wel waarom dat is, want je loopt als uitvinder altijd te denken. Je loopt altijd te mijmeren en te denken van, en op straat loop je, je kijkt toch op een andere manier naar de wereld van, um, kan het niet beter in feite? Een soort ontevredenheid van, nou, is een soort uh, eigenschap van de uitvinder die die sowieso inherent heeft, uh, het moet beter kunnen. Maar kunnen we van jou nog iets groots verwachten in de komende jaren? Nou, ik ben natuurlijk altijd bezig om uh, manieren te zoeken om te reizen in de tijd. Hè, daar is uh, professor Barbas ook mee bezig en daar ben ik ook mee bezig. En ik ben er nu wel een beetje van overtuigd dat het mogelijk moet zijn. Je klinkt nu wel een beetje als, als Willy Wortel, moet ik zeggen. Nou, ik zeg al, daar verdien ik niet mijn brood mee. Dat zijn die knoopherters. <lacht> Er kunnen van, uh, vandaag de dag net zo goed mensen zijn in een keurig pak... Uh, die hun zaktelefoon uh, bij zich dragen... als wel uh, mensen die uh, met sandalen en een, uh, en een hemd binnenkomen. Maar je herkent ze aan een bepaalde terughoudendheid. Je merkt meteen van, oh ze willen wel iets vertellen... maar uh, ze moeten nog een aanloop nemen. Dat merk je, dat zie je aan hun houding. Dat zie je als ze hier aan tafel zitten. Um, en dat blijkt dan ook zo te zijn. Dan zeggen ze van, ja kunnen we hier wel over onze vinding praten? Ik zeg, ja, natuurlijk kan dat. Als dat hier niet zou kunnen, kan het nergens. Wouter Pijssel, u bent directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders. Is uitvinden een beroep? Voor een groot deel van ons ledenbestand is het een beroep. Die mensen zijn er van smorgens tot s'avonds mee bezig. Hun enige bron van inkomsten zijn die uitvindingen. Dat noemen wij de, uh, de uitvinders voor eigen rekening. Daarnaast zijn er nog twee andere groepen binnen ons ledenbestand. De uitvinders in loondienst. Nou, het woord zegt het al, hun baas betaalt elke maand keurig een salaris. Um, en ze werken op researchafdelingen van bedrijven of bij de overheid, universiteiten, noem maar op... en dan de uitvinder als nevenactiviteit. Het zijn vaak irritaties waar vindingen uit naar voren komen. Dat merken wij ook bij de vindingen die we hier op kantoor hebben liggen. Dat zijn ook de vindingen die succesvol zijn. Want die worden herkend door nou, bijvoorbeeld de u naar mij. Van, oh ja, natuurlijk, daar erger ik me ook elke dag aan. Leuk dat je daar wat voor hebt. Nou heeft hij allemaal attributen hier op tafel liggen. Ik zie geen eens echt goed wat ze voorstellen, maar ze waren nodig. Nou, ik pak er eens bijvoorbeeld willekeurig eentje uit... Deze. Nou, dan in eerste instantie denk je van ja, waar is dat nou nodig voor? Een klein plastic zakje maakt u open met daarin ijzeren, IJzeren dingetjes. Nou, wat Clipjes? Is het? het is in feite de opvolger van een van de beste uitvindingen ter wereld, de paperclip. Maar hij heeft een aantal voordelen. A, is hij van roestvrij staal, dus je kan niet die nare afdruk van een paperclip krijgen. Uh, B, je kan ook nog een reclameboodschap op kwijt, wat ontzettend leuk is. Maar het is zo eenvoudig dat. Het bestaat toch eigenlijk al? Dat is een kenmerk van een goede en vaak succesvolle uitvinding. Als iemand zegt van dat had ik ook kunnen verzinnen... dan is het een goede vinding. Want hij heeft het niet verzonnen. Het is gewoon een ongeslagen stukje ja, ijzer. Maar er zit heel veel techniek in. Je moet daar een bepaalde druk krijgen om die pagina's bij elkaar te houden. Dat zie je hier heel duidelijk. Dat is niet zo makkelijk. Als je een stukje ijzer pakt en je buigt dat om... dan zit die kracht er niet in. Dus voordat je zo'n ding gemaakt hebt, moet er heel wat gebeuren. Overigens, heel veel uitvindingen zijn combinaties van eerder gedane uitvindingen. In feite is dit een combinatie van een stikkertje wat je ergens op kan plakken... en een ouderwetse paperclip. Echte, grensverleggende nieuwe uitvindingen kom je zelden tegen. We wachten altijd nog op de machine die je... de teletijdmachine om het zo te noemen, die je kan verplaatsen van A naar B. Nou, dat zou echt een grensverleggende winding zijn. Ja. Ook al zal er zeker techniek worden gebruikt die nu al bestaat. Wat dat betreft hadden ze het honderd jaar geleden uh, makkelijker. Er waren nog meer soorten uitvindingen te doen. Maar ja, ze moesten nog wel uitgevonden worden. Ja, het lijkt inderdaad, als je terugkijkt, lijkt het wel zo dat het toen veel spannender was. Opeens kwam er een trein, er kwam een telefoon, er kwam elektriciteit. Nou, noem maar op. Als je daar wat dieper induikt in die zaak... dan blijkt dat er nu natuurlijk toch ook wel hele spannende dingen gebeuren... die over honderd jaar toch ook weer gezien worden als ongelooflijke leuke vindingen. Nou, kijk ik eventjes over uw schouder. Daar hangt een poster. En er staat op 35 manieren om ideeën de das om te doen. Ja, het blijkt in de praktijk dat een uitvinder uh, tegen een ongelofelijke muur aanbotst wat betreft de communicatie uh, en het commercialiseren van zijn vinding. En ja, dit zijn er nou 35, uh, er zijn er natuurlijk honderden. Je bent je jaren voor op de tijd, nou dat is toch nog zeker zin een compliment. Daar zijn we nog niet rijp voor, het zit niet in het budget, dat is een prachtige enorme dooddoener, daar zijn we te klein voor... dat is niet ons probleem, Nou ja, noem maar op. Het is gewoon niet te geloven. Dat moet, moet je doorbreken. Maar die vaardigheden hè, die je moet hebben... om zo'n product op de markt te brengen... rijmen die vaardigheden ook met de vaardigheden... die uitvinders doorgaans hebben om, om zo'n product te verzinnen... het lijkt me hele andere processen. Het zijn totaal andere karakters uh, die daarvoor nodig zijn. Een uitvinder is wat introvert, zeer creatief, terwijl commerciële mensen over het algemeen niet bijster creatief zijn uh, en zeer extravert. Dus het zijn gewoon verschillende personen. En het gebeurt helaas uh, ja, voor die uitvinder, maar weinig dat je die eigenschappen in één persoon terugvindt, die dan dus ook echt vanaf idee, uh, via vinding, product, uiteindelijk op die markt komt. Het zijn er weinig waardoor je er geen rode centen overhoudt? Nee, over het algemeen kan ik sowieso stellen... dat uitvinders nou niet tot de rijken de aarde horen. De partij die een product op de markt zet, verdient het meest. Daarom zou het prachtig zijn als uitvinders dat wel zelf zouden kunnen... dan zouden ze verdienen, maar ze kunnen dat niet zelf. Ze moeten een aantal taken uit handen geven. Als je dat niet doet, dan duurt het veel te lang. Een hele omgeving die gaat er lacherig om doen. Eigenlijk begint hij er zelf ook genoeg van te krijgen. Het kost alleen maar geld. Een uitvinder moet heel snel van idee tot vinding en vervolgens van vinding tot product... en aansluitend van product tot markt zien te komen. Het is de meest gemaakte fout van de uitvinders dat het te langzaam gaat. Waarom gaat het te langzaam? Omdat hij te weinig hulp zoekt. Het is die kwetsbare groep van uitvinden voor eigen rekening. Als het daar misgaat, ja, dan heb je echt daadwerkelijk een probleem. Dat zijn ze nou. Die waterfietsen daar? Die, ja, die rode dingen. Dat zijn jouw bikeboards? Dat zijn mijn bikeboards, ja. Het lijkt een beetje op een surfplank met een lichtfiets erop. Ja, precies. Ja, ze zien er nog hetzelfde uit. De bikeboard. De gestrande uitvinding van Karel Willems. een beetje raar om ze weer te zien. Jammer dat ze niet in grotere getallen hier liggen. <laughs> maar dan groeien. Het is natuurlijk een, een, een enorm leuk dat andere mensen nog steeds zo enthousiast zijn... ...om deze boten voor het publiek gaanbaar te houden. Maar ik zie nu alweer uh, dingen waarvan ik zeg van uh, het kan beter. Want het is niet nou, goed afgelopen met je bikeboard. Nee, dat is uh, beslist niet goed gegaan. Nee, er waren in de fabrikage heel veel uh, dingen die totaal verkeerd gingen. Er hoeft maar één boot op de tien slecht te zijn en uh, dan, is het, dan uh, wordt er niks verkocht. Anton Jacobs, u gelooft wel in deze versie van het bikeboard? Jazeker. Uh, voor Karel is het een nachtmerrie geworden. Wij zien een, een zeer florisante toekomst voor de, voor de bikeboard. In deze vorm of in een geadapteerde versie. Vooral gelet op de enthousiaste reactie van de recreanten die ze gebruiken. Bijzonder enthousiaste reacties. En de duurzaamheid van het product, daar moeten we wat aan sleutelen. Maar dan is dit een prima concept om mee verder te bouwen. Maar wat is hier aan de hand? Is het een kwestie van geld? Karel, jij hebt geen ja. geld meer, meneer heeft wel geld. En kan dus een soort doorstart maken van dit product? Uh, ik geloof dat dat aan de ene kant juist is. Wij hebben inderdaad het geld om uh, daarmee verder te gaan. Anderzijds is het ook zo dat uh, uh, ik ben een marketingman. En ik kijk dus naar de mogelijkheden en de positieve kanten. En ik kijk niet zozeer naar de negatieve kanten. Negatieve kanten zijn er om op te lossen. En de positieve kanten moeten we uitnutten. En er zitten zo fantastisch veel positieve kanten aan deze baakboord. Dat we hier zeker verder mee moeten gaan. Maar hij moet natuurlijk wel... 100% betrouwbaar worden. En dat is je op dit moment niet. Dat is eigenlijk zijn enige veilen. Deze boten die zijn dus niet volgens tekening gemaakt. Dus er zitten fouten in. Het is je kindje maar een beetje gehandicapt kindje geworden. Ja, zo zou je het misschien wel kunnen noemen. Maar hoe het ook zij, we zitten hier midden op een prachtig blauw meer. Met bikeboards die op een of andere manier het wel doen en succesvol zijn. Want er wordt hier vaak gebruik van gemaakt. Jazeker. Zullen we daar maar een poging wagen, Karel? Nee, nee, nee, ik ga er niet op. Nee, nee, nee, beslist niet. Nee, absoluut niet. Je kan me echt niet overhalen. Ik ga er niet op. Ik uh, heb daar geen zin in. Noem het maar emotioneel. Ik, ik, ik, ik wil dat ding niet. Gewoon. Gaan wij gezellig varen. Karel, wij zien je straks. Goeie vaart, hè? Kijk, dat zit toch formidaal nu, hè? Neem de plaats naast mij en wij gaan een rondje varen. En Karel dan... Karel blijft wachten even, geduldig op ons. Die heeft in zijn leven de laatste jaren al heel veel moeten wachten. En die wacht nu ook nog wel even. De jongens kom van die boot af. Het is mooi genoeg geweest zo. We gaan naar huis. En dan zal ik je thuis wel vertellen waarom het dus zo voel. Kijk, hier hebben we de keuken. En uh, ah, ja. voordat ik u nu iets verder laat zien... is het in Nederland toch altijd wel erg prettig... als je gewoon met een kopje koffie kan beginnen. Um, en het idee was, het moet toch prettig zijn... als er kokend water klaar staat thuis als je thuis komt. Dus onmiddellijk hebt u dat kopje koffie. Nou, maken wij koffie meestal van extract. Zoals ouderwets, dat uh, is veel te sterk... Dus ik giet u wat extract. En ik weet niet of u houdt van sterke koffie of. Nou, ik hou wel van een stevige bak. U houdt, ja. dan krijgt u een stevige bak. De Kroeker. Het geesteskind van de gepensioneerde uitvinder Han Peterie. Ik doe dat niet erg handig, want ik doe het eigenlijk nooit. De keuken is helemaal het terrein van mijn vrouw. Maar hoe komt u dan op zo'n vinding? Omdat ik uh, erg veel in mijn leven met huisvrouwen te maken had. Unilever is een bedrijf dat uh, zich bezighoudt met leveren aan het huishouden. En op dat idee kwam ik, uh, doordat ik te maken had met instant soep... ineens had ik de gekke sensatie dat we soep hadden van vijf seconden... en dat we met een ketel water vijf minuten op water stonden te wachten. Natuurlijk, wat is dat dwaas? Nou, laat Unilever die soep maken en dan ga ik dat water maken. Zo, dat hebben we dan. Kijk, er zijn belletjes op de U, koffie. Dat betekent ja, ja. dat het gekookt heeft, hè? He? Ja, ja, zeker, zeker. Nee, dat is goede koffie. Nou ja, het geld, hetzelfde geldt voor thee natuurlijk... want ik hoef alleen maar een kopje te pakken... En daar koken het water in te doen. Ja. En wij hebben altijd theezakjes bij de hand. Dus die zijn voor vier koppen. Ja. En die zijn dus meestal na één kopje gebruiken we ze nog één, één of soms twee keer. Wij zijn zuinige mensen, anders zou ik niet denken aan zo'n zuinig apparaat. En die kraan is dus ingebouwd? In die is ingebouwd en onder in het, onder het, in het aanrechtkastje... hebt u het uh, verwarmingsreservoir, een soort klein boilertje... dat bij hogere temperatuur, bij 110 graden, wordt gebruikt. We hadden er één, we hebben een prototype gemaakt... en dan maak je er nog een paar, hè, hier in de kelder in huis. Nou, als u er, daar wat van zien wil... Leuk... Zal ik u voorgaan? Want hier is het... Uh, het is echt een kelder. Hier kunt u voorstellen... Hier stond een draaibank. Hier stond een boormachine. Daar stond een slijpmachine. En niemand verklaarde u voor gek? Um, dat werd me niet officieel gezegd. Maar ik denk dat iedereen dat deed, ja. Ja, want... Uh, als iemand een, uh, toch een baan van enig belang gehad heeft... en die begint voor zichzelf... als je dan niet na een paar weken een resultaat ziet... dan denk je, ja, die man wat doet die man? Past u weer op uw hoofd hier, hè? Want wij hebben vroeger onze hoofd ook wel gestoten. Maar u bent niet op uw achterhoofd gevallen? Nou, dat is weer een ander begrip, hè? Nee, want u heeft grootse plannen met de crooker... Maar uh, ze hebben... heeft toch een, een, een zekere vlucht genomen, mag ik uh, ja, zeker, stellen? Ja. Want hoeveel verkoopt u er nu per jaar? Nou, we verkopen er nog geen 10.000 per jaar. Of uh, 8.000 of 7.000 of zoiets. Ik weet maar dat niet is, of het is toch heel zoiets... veel als je nagaat dat het hier is begonnen in het keldertje? Ja, maar als u denkt hoe lang het geduurd heeft, dan vind ik het uh, vrij rustig gegaan. Hè? Oh, hier spreekt iemand uit het bedrijfsleven. Ik hoor het al. Ja, ja, zeker. Uh, pas op uw hoofd weer. Hier. Ik ben Karel Willems. Twintig jaar geleden ongeveer ben ik begonnen met de ontwikkeling van een watersportfiets. Waarin je kan zien dat de mens het uitgangspunt is van de hele vormgeving. Je moet dus heel relaxed en heel makkelijk kunnen bikeboarden. Zoals we dat noemen. En dat heb ik toen ontwikkeld. Ik heb prototypes gemaakt en dat, ding, dat functioneerde goed en werd leuk ontvangen. De mensen reageerden heel positief erop. Dus ik uh, was daar erg mee content. En ik ben gelijk begonnen met fabrikanten te zoeken om het ding te produceren. En toen begonnen eigenlijk de uh, problemen. Dan nou had ik dus bij die eerste fabrikant, hadden we, ja, het was een beetje oude jongens krentenmik... He, dan vertrouw je met elkaar. Die man die wilde ook zijn nek uitsteken. Dus je denkt, van nou, we gaan samen gaan we dat eventjes op poten zetten. En dat is helaas verkeerd gelopen. Omdat die man uh, vond dat hij zelf dus de uitvinder was. En dat is uitgemond in een uh, proces. En dat heeft zeven jaar geduurd. Dat is heel vervelend. Maar uiteindelijk heb ik het proces gewonnen. En toen ben ik gestart met uh, Ten Katen. Want dat was een surfplankenfabrikant... Die wilde eigenlijk in beginsel wilden ze het hele project van mij kopen. Maar de, daar konden we niet tot overeenstemming komen, omdat financieel zaten we niet op één lijn. Dus toen heb ik gelukkig met een paar mensen, onder andere Ben Verbrugge, was een grote maat van me, die uh, heeft gezorgd dat Buikboot Holland opgericht werd. Een BV. Maar goed, de boot werd geproduceerd bij Ten Katen. Maar. Daar beginnen we weer. Zo slecht, zo zoveel pech, niet te geloven. Want we kregen dus gewoon geen goede boten op de markt... waardoor genoeg verkocht werd. Ze dus we beschadigen snel, zijn uh, snel lek... en uh, de, de aandrijving gaat kapot en dat soort zaken. Maar was dat dan jouw probleem of een probleem van de fabrikant? Nee, alles is mijn probleem. Kijk, die fabrikant die gaat er niet in failliet. Ik wel. Dus je had er al eigen geld in zitten? Ja, mijn uh, aandeelhouders die hadden daar geld in gestopt. Maar ja, die waren dus op dat moment ook hun geld kwijt. Maar lag dat aan het ontwerp of de manier waarop het uh, vervaardigd was door ten katen? Al mocht ik fouten hebben gemaakt in, in mijn tekeningen... wat absoluut niet het geval is, nou, het goed uh, verstaan... dan vind ik dat de fabrikant mij daar opmerkzaam op moet maken. Maar is dit zoals je dat uh, persoonlijk aanvoelt of is dat de regel van de wet? Ik vind dat de regel van de wet. Ik vind dat zo. Goedemorgen. U bent vast meneer Vermaring? Ja. Ik denk met een caravan, hier op zo'n bedrijfsterrein. Ja, ik heb een afspraak met meneer Hermans. Zo. En het gaat allemaal om deze koppeling hè? Of, ja, hoe noemt u het? Een verbindingselement ja, tussen verbinding de caravan en de auto. de caravan en de auto. en Het is een enorme vooruitgang wat betreft de koppeling. Het is uh, simpeler te monteren voor de monteurs die zo'n trekhaak moeten monteren. Want, maar wat was, was er mis met het oude systeem? je weet zoveel, als een caravan rijdt dan is het vaak de verlichting achter zwak. Vooral als het een beetje mistig is en, en, en regenachtig weer... en mensen veel verlichting aan hebben... dan is de verlichting aan de caravan heel... die komt echt, echt slecht af. En wij hebben nu wat voor gevonden. De elektronische aanhangwagenkoppeling. De veelbelovende uitvinding van Tjerk Vermaling. Ik ben bij een, bij een uh, grote fabriek geweest waar ze trek maken. En uh, daar zag ik het probleem. En toen dacht ik bij mezelf, ah, dat, dat kan ik anders, dat ga ik er anders maken. Dan heb ik er een jaartje aan gewerkt. En, uh, ging het ging allemaal heel, heel erg moeilijk allemaal om dat op de markt te brengen. Vooral als je het alleen moet doen. Via de Kamer van Koophandel ben ik aan het adres gekomen van Wim Hermans van IDNL. En nu gaat het uh, vlot. Dus het is de tweede keer dat ik hier nu kom en het gaat fijn. Het is het inloopsprekuur voor uitvinders. Ja, dat is... <laughs> Klinkt misschien wel raar, maar je hebt het er echt nodig op. Daar komt zoveel op je af. Je kan het, je kan het niet bevatten. Je bent elektrotechnicus hè, van huis uit. Ik ben eigenlijk uh, radio televisiemonteur maar toch doorgegaan in de elektronica. En, uh... en dan sta je in zo'n groot gebouw. Goedemorgen. Ik kom voor uh, Wim Hermans. Van... Ja, maar van Sintens. Ja. Dan mag u die kant op. U gaat de gang door en dan kunt u zich melden bij kamer 20. Daar is het secretariaat. Ja, ik weet waar het is. Ik ben er al een keer geweest. Goed. Ja? Succes. Okay, dag. dag hier dan. Zo. Bent u zenuwachtig? Ja, dus elke keer als ik kom is zenuwachtig. Ik zal het dus niet de eerste keer niet, maar ik weet zeker dat ik de laatste keer niet is. Want vandaag is toch weer de dag dat ik uh, erachter dat, dat, dat kom of die fabrikant geïnteresseerd is. En of de contracten worden getekend, of er tooi aangevraagd moet worden, een stukje ding, is allemaal. Dus er gaat nou wat gebeuren vandaag. Het is een lange gang, hè? Ik denk dat we die hier ongeveer zijn. Goedemorgen. Ja, Goedendag, meneer de Zo, daar zijn we weer. Ja. Het is wel spannend allemaal, of niet? Wat er, uh... Ja, het is, het is natuurlijk heel, er gaat wat gebeuren. en het, ja. Ja, het gaat toch wel snel, vind ik. ja. ja. Misschien ben ik weer een beetje licht. Ja, nou, We hebben, we hebben in ieder geval goed nieuws. Ja. Een collega van mij uh, hier bij Sintens... die heeft uh, in de databank voor u gekeken. Uw vinding. Met was dat? Ja, met ja. een kaasschieter. En die, uh, die heeft gezocht op, uh, op het gebied van elektronica... op voertuigtechniek en op een aantal andere kenmerken. En uh, voor zover wij dat kunnen vinden... want ook de literatuur is nooit helemaal compleet... tot en met uh, zeg maar, gisteren bij. Maar we hebben niks gevonden wat op uw vinding lijkt. Nou, dat is gunstig, hè? Ja. Dat is heel gunstig. Ja, maar dat dacht u al, hè? U, u dacht, dacht dat het, het de eerste was. Ik ben al zo lang mee bezig, ja. hè. <laughs> en en, en uh, ik denk in uw geval dat, het, uh, dat u heel sterk moet overwegen ook om octrooi aan te vragen, om uw rechten goed te beschermen. Ja. En daar zijn een heleboel bureaus voor uh, die dat kunnen. Het gaat wel geld kosten, uh, maar daar moeten we eens even over praten zometeen verder. Een andere kant is, ja, hoe kunt u dan nou commercieel daarmee omgaan? En daar is Wim Hermans van IDNL mee bezig geweest. Die heeft wat. Uh, voorzichtig wat bedrijven benaderd onder geheimhouding. Uh, Wim, misschien kun jij daar best even van vertellen wat het resultaat was. Ja, ik heb uh, bedrijven benaderd hier in de regio, hè, onder geheimhouding. Uh, ik heb hun het verhaal kunnen vertellen. En nou, ik heb in principe iemand gevonden die geïnteresseerd is om verder te gaan. M mag ik eventjes uh, wat zeggen? Want ik ja. zie u ook al kijken. U, u zegt, ik heb het verhaal verteld onder geheimhouding. Daar begrijp ik nou ja. niks van. In de geheimhouding staat dat alle informatie die gedurende dit gesprek plaatsvindt... binnen... Uh, deze twee personen uh, blijft. Hè. Dus er komen geen, het bord mag niet aan derden voorgelegd worden. En we hebben dat gedocumenteerd. Maar, maar heeft u er vertrouwen in? Ik bedoel, het idee gaat nu al een beetje een eigen leven leiden. Nou, als, als, als je er mee begint, dan heb je dus haast niemand vertrouwen. Want er zijn vaak technische mensen. Als je het vooral vertelt, het is net als een hey, van Columbus, Iedereen kan het maken, als je het maar weer hoe het moet dat komt ook door dat je er lang meer werkt. Op het laatste moment dan, dan zie je het niet meer zitten. En dan leg je het juist drie maanden op de plank. En denk je van, goh, wat moet ik toch mee aan? Dan zeg je, vrouw, ik snap niet dat ik dat niet verder ga uitzoeken. En dan eindelijk, ja, dan laat je ze in. Je kamer verkoop al. Dan staat dan in dat hij een uitvindingspekuur is. Dan ga je langzaam, neem je tot scorevoeten, neem je dat besluit om dat te gaan doen. Het klinkt als een soort uh, doktersdienst. Is het zo nodig? Dat is uh, absoluut nodig. Het is onze ervaring van de afgelopen drie jaar. Dat wij per week uh, gemiddeld een stuk of drie, vier uitvinders hier op het spreekuur krijgen. Ja, er komt heel veel, uh, heel veel ideeën komen op ons af. Duizend ideeën per jaar. En uh, ja, als je dan de, de, de, de, de beroemde uitspraak van Edison meeneemt. Die zegt van nou: een, een idee of een, een goede uitvinding is 1% inspiratie en 99% transpiratie. Ja, dan, dan, dan weet je dus waar je aan begint. Maar hoeveel commerciële successen boekt u per jaar? Uh, 25. En op het moment dat het product succesvol in de markt is... krijgen wij een deel van de omzet. Dus de buit wordt eigenlijk al verdeeld... voordat er überhaupt al uh, iets is ja. gemaakt. Ik was even volskrikken. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ik, na een lange na... als je erover denkt, is het toch heel logisch. Hè? Nee. Maar hoe, hoe kun je Nederlandse uitvindingen typeren? Praktisch. Handiger, hygiënischer gemaksdingen, gemaks veel consumentenproducten ook. En De vinding van u bijvoorbeeld, ja, die is ook heel goed wereldwijd toe te passen. Dat zou een wereldstandaard moeten worden. Gaan uw oren nou klapperen? Dat zou een wereldstandaard moeten worden? Ja, het is natuurlijk wel, hè? Je groeit er natuurlijk wel een beetje van als de mensen dat zeggen. Maar ja, ik zeg dat ik niet nerveus erover ben... maar het is toch wel iets wat, wat, wat doet, hè? Maar heeft u zich ooit gerealiseerd dat u zo in een rijtje thuis hoort... Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik ben wel iemand die altijd oplet, die altijd denkt van... Goh, dat moest dat niet anders. Maar dit is echt een idee, nou, dat, dat moest je mee verder gaan. Ik sta er nog voor van Daar er nog niemand aan gedacht heeft. Ja, ik ben natuurlijk begonnen op een verjaardag bij mijn broer... toen ik een glas geoxideerde wijn te drinken kreeg. Ik was natuurlijk wijnhandelaar en ik wist natuurlijk als wijnhandelaar... als je wijn koopt en je koopt 40.000 liter en je hebt er maar 20 nodig... dan moet je die, die 20 die moet je bewaren tot de volgende keer dat je gaat bottelen. Dus die moest in een andere tank en de lucht moest eruit... anders zou die wijn gaan oxideren. Dus op dat moment was het eigenlijk de inspiratie om te zeggen van... hé, hey, kunnen we niet iets maken dat we de lucht uit de fles halen? Want je bent erachter gekomen dat het ook werkt op een, gewoon een simpele fles... En op dat moment denk je van, nou, laat ik maar zorgen... dat ik daar gewoon eens een aantal van die dingen ga produceren. Want het idee was om het als relatiegeschenk weg te geven in de wijnhandel. De Vacuum -Wijn, Het wereldsucces van Bernd Schneider. Echt veel mensen zeggen, je hebt ontzettend veel succes. En natuurlijk hebben we succes door veel inspanningen. En we hebben weliswaar ja, 20 miljoen pompjes inmiddels verkocht... maar ik weet nog goed het moment dat ik dus naar een inkoper toe ging, En ik zei, kijk eens, ik heb wat nieuws voor u. En toen liet ik het zien. Toen zei ik ik heb geen keurketrekker nodig. Die wil ik niet. Ik zei, nee, dit is geen keurketrekker. Dit is een product om aangebroken flessen wijn te bewaren. Dus ik moest het eerst gaan uitleggen. En dus dat duurt ook een periode. Je bent ondernemer of je bent het niet. En als je ondernemer bent, dan ga je ervoor. En dan, dan weet je gewoon de richting, dat gevoel heb je om dat te doen. Je krijgt wel hulp van andere mensen. Want natuurlijk, ik heb geen verstand van kunststof. Ik had geen verstand van kunststof. Ik had geen verstand van matrijzen maken. Ik had ook geen verstand van patenten en hoe ik daarmee om moest gaan. Maar u was al zakenman. Hè? Dat is denk ik wel heel belangrijk. U, u wist van het marktwezen af... Ja, maar ik zat natuurlijk niet in deze branche. Ik zat in de wijnbranche. En in, ik ben ook begonnen met distributie van dit product in de wijnbranche. Maar toen de tijd zeiden zelfs wijnhandelaren van verdomme snijder... Dat moet je niet doen, want die mensen moeten die fles leegzuipen. Dat is gebeurd. Maar toen ervaarden ze dat inderdaad mensen twee flessen gingen kopen. Want de een houdt van rood, de andere van wit. De ene van zoet, de andere van droog. En nu was het mogelijk om meerdere flessen wijn te openen. En toen kwam de wijnhandel erachter. Hé, hey, dat is toch een fantastische ding. En zo is dat eigenlijk gaan groeien. Door de acceptatie in de wijnhandel. Maar misschien willen we even rondlopen, dat we even kijken. Ja, dat is goed. Want ja, hier is natuurlijk gewoon ja, kantoor en... en... Ja, er is eigenlijk weinig over te vertellen over een kantoor. Het is wel in wijnkleurde uitgevoerd. Ja, daar houden we van. Hè? <laughs> Um, ja, ze nemen eten mee in het, in het ballenbad, ijs en noem maar op. Um, ze kunnen een luier, uh, kan per ongeluk afgaan doordat ze in de, in de balletjes uh, spelen. En daarom is er een, uh, heel nodig, noodzakelijk om een, een, de balletjes op tijd te reinigen. De Ballenwasser, ontwikkeld door Jenny van Veen naar het idee van haar man Joop Keesmaat. De machine bestaat dus uit een ballenzuiger en een ballenwasmachine. Die ballenzuiger die zuigt dus de ballen middels die slang uit het ballenbad. Komen hierin en middels dus die borstel, die schroefborstel, trekt hij de ballen naar beneden onder de vloeistof en worden ze geborsteld in die vloeistof. Waar dus zeg maar een soort... Uh, wasmiddel in zit, speciaal wasmiddel, die dus zeg maar desinfectie en dat soort dingen kan bewerkstelligen. En daarna komen de ballen hier weer aan deze kant van de machine komen ze eruit. Ze moeten alleen 15 minuten zeg maar in de ballenzak zitten en gaat de vloeistof gaat drogen op de bal en die 15 minuten verblijftijd op deze die vocht op die bal zal dus zorgen dat er voldoende tijd aanwezig is om die bacteriën aan het oppervlakte van die bal dus af te doden. Was dit nou de uitvinding waar de wereld op zat te wachten? Uh... Ja, Maar dat wist de wereld zelf nog niet. <laughs> nou, we hebben wel eerst moeten zorgen dus dat er bewustwording werd. Ja. Dus dat de mensen wisten van, uh, wij exploiteren zo'n uh, ballenzuigmachine. Of zo'n ballenbatter uh, eigenlijk. Maar ja, weten wij wel wat, wat er kan gebeuren. Hè? Dus zeg maar dat uh, mensen daarin kunnen spugen, zweten, bloeden, poepen, plassen enzovoort. En zijn jullie inmiddels uit het rood, na alle investeringen? <laughs> nou nee hoor, nog lang niet. Nee. Maar nou goed, dat komt, al het goede komt langzaam. Dus ook de verkoop van de ballenwasser gaat heel langzaam. Maar gaat de goede kant op. We proberen sowieso op dingen die Peter bedenkt... of die we samen soms ook wel eens bedenken... om daar in ieder geval een, een, een Nederlands patent bij te krijgen. Met ik, een... ik geloof mijn oren niet. U bedenkt ook dingen. Ja, ik heb nou... nog helemaal geen één vrouwelijke uitvinder kunnen vinden. Ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Um... Hoe kan dat nou? Waarom doen alleen maar mannen dit? Ja, dat weet ik niet. Ik... Ik had een idee, ik was op een gegeven moment met een vriendin, liep ik in een groot warenhuis. En toen zag ik voor mij zag ik een meneer die moest niezen en die raakte in onbalans. En die hield de hand voor zijn mond en neus. En ja, viel bijna om en moest toch weer de handrail vastpakken. En toen heb ik dat stukje handrail heb ik gevolgd. Er zat dus allemaal snot aan. Dat smeerde zich helemaal uit over, die, over de leuning en toen zei ik tegen Peter van goh, ik zeg nou dat vind ik toch bang. Ik zeg kun je daar nou niet eens iets op bedenken? Ik zei, dus, en al pratende en het probleem ziende op dat moment, ja zijn we toch, hebben we dus een, een roltrapleuningreinigingssysteem ontwikkeld. Wat met schoonmaken. Ja, ja, nou ja goed. En het is heel leuk, we hebben er echt heel veel plezier aan en we hebben er zelfs nog een klein beetje succes mee. Dus, ja. Ja, en dat is denk ik ook wel, dat we gewoon alle twee uh, toch wel heel veel plezier erin hebben in, uh, ja, in wat we doen. En dat je bij elkaar komt en je zegt van nou, zullen we dit eens proberen? Zullen we zo'n experiment gaan doen? En dan uh, kom je echt in het uh, Willy Wortel uh, keukentje. En uh, ja, dan, dan, dan gebeuren de raarste dingen. Dus uh, uh, dat is wel leuk. De, de tijd van de bollenwasser zal, zal echt een keer gedaan zijn. Maar er zijn er weer zoveel andere dingen waar, ja, waar we toch al wel weer mee bezig zijn. Volgens mij moet je die ballenwasser niet te perfect maken. <lacht> Doe daar iets mee waardoor mensen weer terugkomen. Ja, maar dat is een op, uitvinding op zich natuurlijk. Hè? <lacht> dat, dat heb ik nog niet bedacht. Dan, dan zijn we echt binnen. Dan, uh, nou, dan gaan we het echt een keer een goede borrel opdrinken. Als dat zo is. Dat ik geen machines meer kan verkopen omdat de markt vol is... Ja, nou, graag. Nou, na het bikeboot gebeuren kwam ik een keer in contact met een man. Die zei van, joh, hoe is het met die bikeboot? Toen zei ik nou, is ze en ze zo, het hele verhaal verteld. Hij zei, ja, het is toch te gek voor woorden dat je dus zo'n goed product... zo'n ding met zoveel potentie, dat dat niet op de markt komt. Ik zei, ja, ik zeg, ik moet geld hebben. En hij kwam dus op de proppen met een uh, bijzondere man, een hele bijzondere man, Henk Bijl. En uh, die man die had veel geld en zocht een product waar hij dus wilde in investeren. Hij zocht echt iets, iets nieuws. Hij vond het product vond hij waanzinnig. Hij zegt nou, we gaan samen beginnen en dat hebben we gedaan. Dus ze zijn we weer in contact gegeven met Ten Katen. Ik had in de, in, in, inmiddels had ik de boot totaal geredesigned. Maar weer met Ten Katen? Waarom ga je dan weer met diezelfde fabrikant in zee? Omdat dat de enige in Nederland is die dat kon. En ze maar hadden dat... eerst een, een, een boot afgeleverd die niet ja, deugde. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar je gaat dan toch naar een fabrikant die alles in huis heeft om zo'n boot te kunnen maken. Dus wij waren er ook van overtuigd dat het nu goed zou gaan. Het is toch een gerenommeerd bedrijf. En de kater was enthousiast. En wilde dus weer gewoon het product gaan maken. Nou, alles was in feite goed. De matrijzen werden gemaakt. En toen begon heel langzaam weer de ellende. Want er werden boter geleverd naar Canada, Amerika, Japan. Die lekken. Ik ben zelf in München geweest tijdens een show met televisie. En heel veel publiek. Een heel groot bassin was er in een beurs. En daar zou een buikboord te water gelaten worden... met een paar mooie meiden erbij. Ik weet net hoe dat gaat. En dat ding dat vaart de kant af. En in het midden zakt het ding naar de bodem. Voor de televisie. Voor het publiek. U kunt zich voorstellen hoe ik mij voelde daar. Dat was echt verschrikkelijk. Nou ja, kijk. En dan is het product... Afgelopen, uit. Dan verkoop, dan verkoop je niks meer. En toen hebben we nog een andere producent gevonden in Bel. Maar wat Belgen. zijn ten katen daarover? Die zegt natuurlijk dat zijn ontwerpfouten. En jij blijft bij dat zijn fabrikagefouten? Absoluut. De tweede keer ook? ook. Absoluut, fabrikagefouten, absoluut. Daar ontkomen ze nooit aan. En dat proces loopt. Maar ja, zoals je weet... zo'n proces kan jaren duren. Misschien wel tien jaar. Dus daar reken ik niet op. Maar hoeveel geld hebben jullie doorheen gejaagd toen? Twee miljoen. Twee miljoen? Ja. Dat is mijn vriend Henk kwijt. En jijzelf? Uh... Ik, nou ja, goed. Ik ben failliet. Persoonlijk failliet. Uh, moest, moest mijn huis uit. autoweg, weg. Meubelen weg. Dat is natuurlijk de. Ja, dat hangt daaraan vast. Dat heb je dan wel te danken aan de firma Ten Kater. Of aan je eigen briljante idee. Ja, zonder meer. Ik had er nooit mee moeten beginnen, misschien. Nou, hij is hier aan het werk aan een, een schenktuit, of een schenk. Uh, gewoon zeg maar een schenker voor wijn. Ja, ja wat je ook op de Genever ja. hebt. Een schenkdop, ja. Maar dan uh, hebben wij natuurlijk toch altijd uh, een vacuüm Dat houden we natuurlijk toch wel in gedachten. Maar dit is, dit is natuurlijk iets wat u uiteraard normaal met televisie niet zou mogen zien. Omdat ja, patenten en de modelregistraties, die worden pas aangevraagd op het moment dat eigenlijk het definitieve model klaar is. Maar als ik nou een handige jongen was, dan zou ik dit kunnen onthouden en dat zelf uh, uh, gaan uittekenen en het ook eens proberen. Ja, dat zou kunnen. Maar wat er inhoudelijk gebeurt, dat kan u niet zien natuurlijk. Van binnen, hè? daar zit natuurlijk toch iets een bijzonderheid in. Ja, eigenlijk ook helemaal niet handig. Dus... <laughs> we laten we gaan. Nou, we kunnen misschien nog even doorlopen naar uh, de afdeling... waar, uh, ja, dat kost ook een hoop centen per jaar... maar we hebben dus een heleboel kopieën op de markt. Gaat uw gang. Even een lichtje maken hier. Kijk, hier staan toch ja, inmiddels... Uh, ja, ik geloof dat we toch misschien wel honderd... al meer dan honderd producten hebben gehad waar... Uh, ja, wat van mensen die het gewoon nagemaakt hebben. Slaafse nabootsing. Is hè? dit allemaal nagemaakt? Ja. Maar dit is toch gewoon uw pompje? Nee, dit is niet ons pompje. Dit is een kopie van ons product. Dus dit is nagemaakt in, in India, deze. En ja, zo, heb, zo zie je overal. Dit is dan nagemaakt in Japan, dit is nagemaakt in Taiwan. Maar kunnen die mensen niet vervolgd worden daarvoor? Nou, dat hebben we dus gedaan. Een aantal met succes, een aantal uh, niet. Kijk, we hebben dus. Enerzijds hebben wij een dop die bestaat uit één onderdeel. Dat is natuurlijk best een sterk patent. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen: ja, als iemand daar een balletje in doet, zoals deze meneer dat gedaan heeft, dus meneer Teval, die hebben een balletje erin gemaakt, nou, dat is dan gewoon eh, buiten ons patent om. Dus eigenlijk is het zo: het octrooier gebeuren, als dat klaar is en het wordt openbaar, kan iemand gaan kijken naar de stand van de techniek? Als die daar omheen kan, mag dat. Maar voelt u zich ook niet een beetje gestreeld... door uh, al deze mensen die zo vervuld zijn van uh, uw product? Ja, ik heb hier wel mensen gehad die zeggen: fantastisch zeg. Dat is wereld, dat is een erkenning van wat je gedaan hebt. Ja, nou, dat is ook wel zo. Maar ik had vroeger veel meer emoties hiermee. In de eerste jaren dat wij bezig waren... zijn we toch een paar keer bijna failliet gegaan. Door dit soort dingen. Maar het ziet er toch zeer florerend uit in het bedrijf. Hoeveel winst heeft u gemaakt in de afgelopen jaren? Hartstikke veel. Hartstikke veel, ja hoor. Nee hoor, wij draaien goed. Ik ben ook een tevreden mens. Zeker weten. Goed zo. <laughs> dat is misschien wel leuk om te laten zien. Ik weet niet of dat interessant is. Maar dat is dan, als je hier een gebouw gaat verbouwen... moet je per se een, een invalide toilet erbij hebben. Zie je dat? Het is nog nooit gebruikt. Het invalide toilet van Vacuvent. Ja, ja. U glundert helemaal. Ja, ja. Nou, ik vind het wel. Het succesverhaal. Nee, nee maar ja. Het, eigenlijk... Een eigen invalide toilet, nooit ja. gebruikt. Wat wil je nog meer? He? Maar. De buikboord zit boven in mijn hoofd. Nog steeds, ja? Ja, die uh, wil ik per se nog een keer op de markt brengen. Vervoer je dat ding niet zo langzamerhand? Nee. Nee, Zoals ik hem op tekening heb staan, ben ik gek op dat ding. En als hij zo gemaakt wordt, dan is het een perfect ding. Maar ik moet een hele goede fabrikant hebben. En die zijn hier niet in Nederland. Ik geloof er niet meer in. Ik denk dat ik naar Amerika moet. Je hoorde de documentaire Eureka van de ncfv radio uit 1999... gemaakt door Nathan Plas. En je luistert naar de VPRO op Radio 1 naar het programma Woord. Nog tot zeven uur een mooie greep uit de omroepspelonken van het gesproken woord. Even Godfried Bomans. Uh, ja, hij is uh, weer behoorlijk actueel omdat zijn boek Erik of het Kleine Insectenboek onderdeel uitmaakt van de uh, actie Nederland leest. Bij alle bibliotheken hij is een uh, gratis exemplaar van het boek af te halen. Um, uitvindingen, ja, de computer. Uh, hij heeft ooit een verhaal geschreven, Godfried Bomans, over de eerste computer die aangeschaft zou zijn door zijn vader, vader Bomans. Dat zou in de jaren dertig gebeurd zijn. Luister naar een opname van 12 maart 1968. Ja, wij leven, dames en heren, dit stukje heet De Eerste Computer. Wij leven in het computertijdperk. Dat zijn van die griezelige dingen die ons leven meer en meer gaan beheersen. De erotiek valt er nog niet onder, maar dat zal wel spoedig gebeuren. Het is al heel eng. Ik heb nu ook een stukje geschreven, het heet de eerste computer. Ik herinner me nog eens de dag van gisteren dat mijn vader een computer kocht. Die dingen stonden nog in hun kinderschoenen en waren log gebouwd. Het apparaat dat mijn vader kocht nam de gehele suite op de benedenverdieping in beslag. En een gedeelte van de gang. Aanvankelijk had mijn moeder bezwaren, maar toen ze zag wat er allemaal uitkwam, was ze blij dat we hadden deurgezet. Die dingen zijn nu voor particulieren niet te betalen, maar in mijn tijd, ik spreek nu over de jaren dertig, kwam je met acht ton een heel eind. Als je met een tweedehands genoegen nam. Daar stond tegenover dat een enkel knopje het soms niet deed. Maar er waren zoveel gleufjes waar wel wat uitkwam, dat we het niet mochten mopperen en dat ook niet deden. Het eerste dat mijn vader aan de machine toevertrouwde, waren onze schoolrapporten. Hij wist nooit wat hij daarmee aan moest. Hoewel hij zelf een genie was, en dat ook gaarne toegaf. waren de rapporten van zijn negen kinderen uitgesproken slecht. Ik herinner me uit al die jaren slechts één voldoende door mijn broer Frits behaald. Het was een 6 plus voor lichamelijke oefeningen. Ja. Ik zie mijn vader nog zijn wenkbrauwen optrekken toen hij het las. Hij belde er stond de gymnastiekleraar op om te informeren of het geen misverstand was. Inderdaad bleek dit het geval. Ja. Mijn vader was geen voorstander van de thans in zwang zijnde gewoonte om zich in de kinderziel te verdiepen. Hij sloeg. Voor slechte rapporten had hij een ijzeren staaf met koperen deerhaakjes. Ik verzeker u, dat kwam aan. Gewoonlijk was de zomervakantie juist voldoende om ons van de ergste verwondingen te herstellen. Maar mijn broer Jozef, die in geen enkel vak boven de een kwam, bleef niet zelden tot Kerstmis kreupel. <lacht> en het is voorgekomen dat hij met Pasen nog hinkte. Ja, die oude tijd was heel anders dan de jongelui zich nu voorstellen. De computer bracht hierin weinig verandering, met uitzondering van mij... Mijn vader gooide de rapporten er een voor een in... en telkens kwam de mededeling uit het gleufje. Lui. <lacht> mijn rapport was het laatste. Het apparaat deed er wat langer over... en scheen te ijzelen. Ik zag zelfs tweemaal een blauw lichtje aan flitsen. Maar eindelijk viel ook mijn kaartje in het bakje. Het luide... De jongen doet wat hij kan, maar hij is dom. <lacht> Nu, dat was een meevaller. Mijn vader legde de ijzeren staaf die hij reeds in de hand hield neer... en las het kaartje verbaasd. Nog eens proberen sprak hij wrevelig. Opnieuw werd het rapport erin geschoven... met dit keer antwoordde de machine vrijwel onmiddellijk. Het kaartje luide... Dom is eigenlijk het woord niet. Zeg maar gerust, stom. Spijtig legde mijn vader de staaf terzijde en sprak bof jij even. Sindsdien werd ik niet meer geslagen. Mijn broers groeiden gebrekkig op en geven allen waren het blijvertjes. Ik echter bleef. Daarom zit ik hier ook. Het apparaat raakte toen het nieuwtje eraf was in ombruik. Het begon te roesten. Soms wierp mijn vader, als hij toevallig door die kamer kwam, een vraag door het gleufje. Maar er kwam nooit iets anders uit dan vijf over half acht, u loopt achter. Dat was wel zo, maar mijn vader had het niet gevraagd. Ten slotte verkochten we het. Een oude kwakzalver die van toeten nog blazen wist, was de koper. De man is nu specialist in nierziekten en lector te Groningen. Maar hij oliet ook regelmatig. En er is als de kippen bij als er een wieltje scheef zit. Hij staat nu op de nominatie voor een professoraat in Leiden. Je moet je spullen bijhouden. Op een, op een hele merkwaardige manier. Toch tijdloos. Godfried Bowmans uit 1968. Opname van de Afro over de eerste computer. Je luistert naar de houtje-toutje-uitzending van VPRO's Woord. En daarin zijn we driftig aan het pielen en knutselen. Uh, de jonge uitvinders die meedoen aan de jaarlijkse Willy-Wortel-wedstrijd... zijn daar vaak -te goed in. Ze zijn tussen de 12 en 15 jaar jong. En uh, daar kwamen onder andere de laatste jaren uitrollen... een lollymachine en een afstotende autobumper die een botsing voorkomt. Ook in 2011 waren de vondsten weer verrassend. Luister eens naar een verslag van Frederik Melman dat ze maakte voor het wetenschapsprogramma Labyrinth. Het is dan gewoon een leuk idee, want het is nog nooit uitgevonden, dus ja, daarom. We hebben heel veel positieve reactie gehad van mensen die zeggen: wow, waarom is dat er niet eerder? En uh, ja, ik had eigenlijk ook al zo'n idee. Uh, de meeste mensen vinden het wel grappig en die willen er zelf ook een hebben. Ja, je kan echt laten zien wat je zelf wil zeg maar, en wat je, wat je hebt bedacht. Nou, het was wel echt heel leuk. We zijn hier in het Museum Boerhaven. En vanavond worden hier uh, 17 uitvindingen gepresenteerd. En eentje ervan die wint. En uh, we staan hier voor die van jullie... Kunnen jullie vertellen wat dit is? Sorry, wat, wat, wat? Oh, de uitvinding precies. Ja, nou, de uitvinding is de magnetische bumper. Twee positieve magneten, dus in, om, rondom de auto positieve elektromagneten, die afgesteld zijn op een sensor. De sensor op de auto, die houdt de afstand tussen verschillende auto's in de gaten. En als er een andere auto snel nadert, dan gaat de magnetische bumper geleidelijk aan, dus... Ze stoten elkaar dan af. Dan kan je dus niet botsen. Uh, nou, het is een software op een, uh, nu nog een laptop. Dus de bedoeling dat het later op een iPad wordt. En dan, ik weet niet of het nu doet. Ik denk dat iets te druk is. Maar uh, dan kan je met een simpele handbeweging, laat hij de blappenziek uh, om. Dat hoef je niet meer met de hand te doen. Nee, nee. oké. Okay. En het heet The Music Move. Ja. En nu ben ik heel benieuwd hoe jullie op dit geweldige idee gekomen zijn. Ja. We spelen allebei uh, muziek. En uh, het is nogal vervelend als je iedere keer gaat stoppen om de blaadjes om te gaan staan. En iedere keer zoeken om naar uh, blaadjes. Dus we dachten, nou, ja, dat kan nu al een heel stuk makkelijker. Ik hoor wel van uh, verschillende andere mensen die het, uh, muziek instellen. Spelen van, nou, als het uh, in de App Store zo komt, dan ga ik hem gelijk downloaden. Ja, hij zit. Oh, nu zit hij daar weer niet zeker. Dat is de Nou, Zoals de naam al zegt, hij maakt lollies. Ja, je gooit hier uh, 2 euro in. Uh, de, de machine verwarmt de vloeistof. Loopt door die buizen. Het wordt in het malletje gespoten. Uh, dat vormpje gaat open en de lolly valt er hier aan de onderkant uit. En ja, Dat hebben wij eigenlijk bedacht, omdat de lollies op school snel op zijn. Eeten jullie veel lollies? Ja, best wel. Ja, die eten we best wel veel. Die zijn tien per week. Meer. Jullie zijn gewoon lolly verslaafd. Ja, een beetje wel. Carlo, hoe heet zo'n ding? Hier zie je de 3D-tandenborstel. Je kan het aan alle drie de kanten kan je tegelijk poetsen. En dan zit uv UV-straan En dan deugt je bacteriën en dan haalt dat je tandplak weg. Het is eigenlijk een soort van elektrische tandenborstel met, met drie koppen erop meteen. Ja. Zodat je nog sneller kan poetsen. Ja. Ah, wel, ja. maar wat een ontzettend leuk idee. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Twee minuten lang, twee keer per dag vind ik het niet zo leuk per dag uh, tanden poetsen. En dan kan je veel sneller poetsen. Hey, wat denken jullie? Gaan jullie winnen? Ik hoop het wel. Ik weet het niet. Ja, heel veel concurrentie en echt heel veel goede ideeën. Ja. Maar ja, we hopen het. Ja. Gaan ervoor. Het is wel spannend hè? Ja, het is dus wel ja. Zeg maar op school had ik wel een heel klein beetje zenuwen. Zeg maar. dus ja, ik wist ook niet dat er zoveel mensen zouden komen. En de burgemeester. En, uh, dus ja, het is best wel spannend. Dus. Uh, een beetje de hele tijd zo'n tinteling. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik hoop wel dat het goed gaat. Hey, en wat gebeurt er nou als jullie winnen? Ja, dat weten we zelf ook niet. We weten niet eens wat de prijs is. Het is echt een hele grote verrassing. Gaat dit dan echt in de fabriek gemaakt worden? Uh, ja, dat hopen we. Mijn moeder die heeft toevallig die werkt bij een advocatenbureau. Dus ze heeft er al uh, patent op uh, laten leggen. Dus in principe, als we uh, zeg maar wat volwassener zijn. en we kijken ooit nog terug naar dat idee. dan zouden we het in principe kunnen verkopen. Vernuftige koters in het uh, wetenschapsprogramma Labyrinth van de VPRO uit 2011. Ja, het loopt tegen zessen en uh, dit is nog steeds woord. Het is nou toch wel echt tijd om wakker te worden, hoor. zo, uh, zo tegen zes uur. Uh, we gaan er even uit voor het journaal. Uh, maar daarna het vijfde en laatste uur van deze aflevering van Woord. We hadden een heel uur met Willy Wortels. En uh, volgend uur een beetje uh, assortiment van knutselarij. We pielen gewoon lekker verder. Henk Hofland onder andere, die knutselt niet geheel onverdienstelijk. En hier en daar gaat er toch wat een en ander mis. Uh, het eindigt uh, goed... Uh, het gaat, va vaak eindigt vaak goed bedoeld geknutsel toch in geklungel. Helaas. Vragen en opmerkingen over Woord altijd mailen naar woord@vpro.nl Of schrijven naar uh, vpro word, 11 1200 JC te Hilversum. Tot zo na het nieuws. Dit is de VPRO op Radio 1... Na het nieuws het laatste uur woord.